5 uur. Jurgen Boekraat met het NWS-journal. De Verenigde Naties zijn bezorgd over het aanhoudende geweld in Bolivia. De hoge mensenrechtencommissaris waarschuwt dat de situatie volledig uit de hand kan lopen als de autoriteiten niet voorzichtig optreden. Ook zegt ze dat politie en leger zich moeten houden aan internationale afspraken. De VN-mensenrechtenchef reageert op het gewelddadige ingrijpen van de veiligheidsdiensten in de stad Cochabamba. Daarbij vielen vrijdag negen doden en raakten tientallen betogers gewond. Het is sinds de presidentsverkiezingen van een maand geleden onrustig in Bolivia. President Morales trad vorig weekend af, maar de protesten houden aan. Twee Australische politici mogen China niet in. Ze zouden er volgende maand op bezoek gaan om meer over het land te weten te komen, maar zijn vanwege hun kritische houding niet welkom. China was in augustus al verontwaardigd nadat een van de twee China's groeiende macht had vergeleken met de opkomst van Nazi-Duitsland. De ander uitte de afgelopen tijd kritiek op de onderdrukking van de Oeigoeren en de manier waarop het regime in Peking met de protesten in Hongkong omgaat. De Chinese ambassade in Australië zegt dat er pas met de twee politici valt te praten als ze oprecht berouw tonen en hun fouten rechtzetten. Veel hartpatiënten die nu nog standaard een operatie ondergaan, zijn net zo goed af met alleen medicijnen. Dat blijkt uit een groot Amerikaans onderzoek onder 5000 patiënten met vernauwde slagaders. Uit de studie blijkt dat patiënten met een ernstige, maar stabiele hartproblemen net zoveel baat hebben bij alleen medicatie. Het niet langer standaard plaatsen van een bypass of stand bij patiënten met vernauwde slagaders... kan volgens de onderzoekers alleen al in de VS honderden miljoenen besparen.